Dan uh, is hij in één keer ook weer afgelopen. Ah, die goed uh, afgered, Ik wist het. Ik wist het. Goed ik niks. En jij, hem, wist het, uh, jij wist uh, het, jij wist het, maar ja, je zegt niks tegen mij. Ja, ah, daarom. Uh, dus, uh, je <laughs> zit, wel, je zit gewoon te wachten. Ja, he, totdat, uh, uh, maar uh, het is ook om jou scherp te houden. Want uh, dat uh, gouden N met die Pascal van de Beek, dat. Uh, hè? Ja, ah, pak gelijk een Ja, natuurlijk, laten vak... we nog gelijk maar even de microfoon erbij pakken. Ei, Marcus. Kijk, jij uh, als uh, insider van Bevrijdingspop uh, kan natuurlijk wel het een en ander vertellen. Want uh, ik neem aan dat jij uh, daar geweest bent. Dat klopt, ik loop uh, ondertussen al uh, vanaf afgelopen maandag ben ik daar geweest. Uh, ja, Koningendag dan helaas niet. Maar nu wel weer even twee dagen achter elkaar. Ja. En, uh, ik uh, zag al van uh, afgelopen weekend al dat ze al behoorlijk al uh, de boel aan het uit. Klopt inderdaad. Ze zijn, uh, zaterdag zijn ze al begonnen met de leveringen. Mm -hmm. En. Ja, sorry, de koptelefoon. Die werkt niet even lekker nou, bij. Dat uh, begint ook bij mij. Dus uh, nergens uh, aan zit als ik. Dat uh, het, uh, het probleem al, het draadjes. Ik, uh, weg, ik wil niet terug zijn, maar dat is niet de koptelefoon, maar dat is. De tafel als je die aanraakt. Ja, nee, niks, niks, niks doen, uh, vinden. Het past wel van het blijven inderdaad. Nee, maar ze zei vanaf zaterdag, zijn ze inderdaad al begonnen met de bouw. Uh, nou ja, voornamelijk, voornamelijk toch allemaal toeleveringen en dergelijke, en het hoofdpodium. Uh, de basic-lijn staat er nu, het dak zit er al, of stop, en ja, wat ze nu vanavond doen, weet ik verder Het dak niet. van het hoofdpodium bedoel je? Ja, ja want het is, uh, qua vormgeving is het uh, wel hetzelfde podium als vorig jaar weer. Ja. Dat is natuurlijk gewoon prima bevallen. Uh, nou ja, morgen uh, gaan ze weer verder uh, met alles uh, af te maken en bouwen en noem maar op allemaal. Ja, want het wordt het toch weer uh, groots uitgepakt als uh, ik het. zeggen. Ja, tellen. dat is zeker ja. ja. Heb je het uh, programma al een beetje uh, bekeken, vrolijke vriend? Want ik zag uh, dat er een staan paar bekende namen. Er staan ja. eigenlijk wat, uh, wat bekende namen, zoals bijvoorbeeld. Uh, de, Ilse de lange Ilse de lange. Van maar, ja, sowieso. De kik. De kik. De kik, inderdaad. De Chash slu uh, slu Special sluit, uh, sluit het uh, festival af als het gaat uh, om bevrijdingspop hoofdpodium. Dan hebben we op de kleinere podium uh, Raynus Rain. Ja, Klopt, Millie's dan. Rascals, die uh, komen ook. Dus ja, het is wat er gaat, best wel een. Dat is een, een, ja. een hele leuke naam. Als ik het, uh, Zeker. Uh, Coco Jones, die staat ook op een van uh, de podia. Ik, uh, ik dacht op het, het uh, jubilair podium. Want uh, de, de, er is ook een blokkerschema. Ik ga, het even, ga het er even bij pakken, want het is wel, uh, wel even leuk. Nou, het, het houtpodium, dus het hoofdpodium, daar begint om 1 uur Baptist. Heb ik ook gelijk meteen de winnaar uh, verklaard van uh, de Roep Akda wordt. Moses en Firstborn, Firstborn, Firstborn, moet ik zeggen. Die beginnen om uh, twee uur. Ja, ik, ik lees heel slecht. Firstborn, Jaap. Dat staan we. En dan om drie uur gaan we naar Rina Mushonga kijken. Dan om vier uur, denk ik, uh, vanaf vier uur, tien over vier, staan ze gepland. De kick, de huisband van de wereld, draait door. Leuke band. Ik geloof dat uh, Simon Kiet uh, ook iets met, uh, met deze band uh, te maken Ben ik niet helemaal zeker. Uh, Roel van Velzen begint om tien voor half zes op het, uh, op het houtpodium. Dan komt uh, uh, om vijf over half zeven Asaf Avidan. Dan om vijf voor acht gaan we naar het instrumentale werk van veel luisteren. Die jongens komen ook hier uit de Hanemen omgeving. Ilse de Lange gaat toch een vrij lang optreden doen. Van kwart over negen tot Bijna half elf. Dus iets meer dan een uur. Uh, Ilse de Lange. En het laatste gedeelte. Dat is voor Chef Special. Die beginnen om elf uur. En die stoppen om kwart voor twaalf. Gaan we naar het podium wat daar naast uh, staat. Tenminste. Nou ja. Naast. Uh, aan de andere kant. Dat is het... Uh, het uh, de podium Dat staat geloof ik in de buurt van Fre het uh, ja, Frederikspark. Ja, van Frederikspark staat ja. hier. Ja. Aan de andere kant. Bij, bij de baan moet je het uh, zoeken. Daar uh, waar vroeger het oude sportsfondsbad uh, van Hanum heeft uh, gestaan. Daar uh, vind je dat podium. Ja. Slow Jeff en de Tears beginnen daarom kwart voor één al. Een half uurtje spelen. Dan Good Meat. Uh, een van uh, de grote namen die we hebben tegengekomen vorig jaar in de finale van de Rob Agda Dan stonden ze uh, daarin. En daar hebben ze ook nog wat prijzen weggesleept. Uh, Mr. en Mississippi om kwart voor drie tot vijf over half vier. Dan Coco Jones om tien voor vier tot vijf over de half vijf. Freestyle rap battle uh, vindt plaats om 5 uur duurt 20 minuten dan kraantje Papi om half 6. En Nelson uh, komt dan eh wat was dat ook alweer dat, uh, dat Beauty and uh, the Beast he? dat eh uh, geloof ik dat nummer van hem. Beauty and the Brains. Zo was Beauty het. Nelson yeah. uh, eh uh, dus van half 7 tot 7 uur Wallace Von Born Born moet ik uh, zeggen. Is om 5:30 8 tot 10:30 dan Skip and Die om 5:30 9 tot vijf over half tien. En Kensington die sluit daar het uh, programma af. En die komen om tien uur in actie en dat duurt tot elf uur. Dus ben je klaar met kijken van, uh, naar Kensington, dan kan je gelijk meteen door uh, hobbelen naar het halfpodium, want daar staat een Chef Special uh, te spelen. Uh, kinderfestival hebben we ook nog. Dat is het, uh, het vet kindercabaret van half twee tot half drie. Zwaanswijk percussie van half drie tot half vier. Dan duurt het even een tijdje en dan komt er om half vijf uh, tot vijf uur een kinderdisco en dan hebben we de plein voor de vrijheid, daar is ook nog wel het een en ander uh, te zien. En te, uh, ja, het te plein benedenken. voor de vrijheid vind je overigens halverwege tussen de twee podia. Ja? Je vindt er vaak een uh, grote bus waar je kan afspreken, het afsprekpunt. Ja. Uh, nou, dat is heel mooi. Ja, meeting point zeg maar ook. Meeting point vind je daar. En uh, een klein podium. En een klein ja. podium. Nou, de informatie van de Vrijheidspop staat er. Dat is, dat, is, dat is duidelijk. Ja want dat is ook heel belangrijk geloof ik toch, de informatie en uh, het podium. Er zijn alle programma boekjes te krijgen voor hmm. alle uh, bezoekers. Ja, je zegt het al, centraal punt. Uh, thema uh, vrijheid spreek je af. Nou, ik denk dat het uh, daar wel gebeurt, hè, bij, die, bij die bus. Half uh, 1 tot 2 uur. Dan Dr. Emu van 2 tot kwart voor 3. Riders Reign van 3 tot kwart voor 4. Uh, fake Plastic Trees van 4 tot kwart voor 5. Millie's Rascals van kwart over 5 tot 6 uur. One C is dan van kwart over 6 tot 7 uur. En Tamikos, dat is uh, de afsluiting Maar die hebben een hele lange sessie, zie ik Van kwart over zeven tot tien uur Dus wat ze daar uh, allemaal precies gaan uitspoken Dat, uh, dat zullen we dan uh, wel mee gaan maken ja. uh, Dat is een beetje in het kort In Vogel, Vogelvlucht het hele verhaal van de Bevrijdingspop Dan gaan we naar uh, de vijfde april van dit jaar Dat is alweer een maand geleden Maar toen hadden we toch iets af te werken in het patronaat En dat was de Rob Agda finale en daar gaan we nu eens eventjes naar luisteren. Want uh, dit zijn uh, ja, de mannen die dan klaarstaan. Die hebben ook al een, uh, al een Rob acta verleden. Het jaar daarvoor hebben ze al meegedaan. Toen uh, kwamen ze niet verder dan de voorronden, Maar nu wisten ze een van die voorrondes te winnen. P.P. Fischer stelt ze weer allemaal voor. ...zullen we gaan, de voorlaatste band van deze glorieuze Groep Act Awards. Finale 2012-2013. Deze band won de tweede voorronde tot uh, verrassing van velen. En ook van henzelf uh, kan ik daaraan toevoegen, maar ze waren er niet minder blij om. Voordat het optreden begint, moet ik misschien nog even een waarschuwende tekst uh, uw kant op doen komen... Uh, het optreden, en in het bijzonder het vertoonde filmpje tijdens het optreden, kan misschien beschadigend zijn voor teresieltjes. Dus mocht u uzelf daaronder rekenen, verlaat dan even de zaal of ga aan de bar staan met uw rug naar het podium. Kijk niet over uw schouder, want u zult veranderen in een berg poep. Doe het dus niet, maar voor de rest jongens, ja, ongeveer twaalf jaar en ouder denk ik. Uh, het, is, het is mild, het is mak, Ze wonnen dus. En de jury, de jury uh, vooral uh, het leeuwendeel van de jury was helemaal hilarisch en uh, enthousiast <laughs> en hetzelfde gehoord. Er was zelfs een Duitse uitlating bij, totaal werd er gezegd. Geweldige teksten, ontzettend origineel, nog nooit zoveel lol gehad bij een band. Denk ik, hoeveel bands heb je gezien? Maar oké, okay, het, het, het is origineel. Zeer goed qua look en qua muziekstijl. Een hoog eigenheidsgehalte. Ik weet niet of u dat woord kent, eigenheidsgehalte, maar het stond in dat juryrapport wat mij is toegekomen. Misschien weer een woord voor de Dikke Vandalen erbij. Het laatste woord staat volgens mij al een tijdje in de Dikke Vandalen. Dope! Laten we kijken! Of niet? En luisteren! Geef in ieder geval een applaus voor Orgaan Klaas! Okay. Dames and heren, elke goede rock show begins with a goede rock, jump, okay. Here yeah. we go. Come in the store with your little Frederica. Come in the store with your little Fitz and Mariette. <tied> in the stoel met Linda Lotte Clementine. the Toe, dus laat je paar Weer niet winnen Kom in de stoer Mezen laat je vullen want Kom in de stoer Kom in de stoer Zijn er vele veel vrouwen Die geen mannen, maar mannen, maar vrouwen Zijn ze van mannen strangen Die vasten van belangen Dus, vul ga die wangen ga je de ingangen In de diepte met korte hoogpijnen Proeven met langen Neem ze daar iets vies. staan staan op zoek naar de tangen. Of op zoek naar iets vullen staan dan op zoek naar de langen Ook al zou je ontvangen Ook al ben je gaan hangen Want, kom in stoer Kom in de stoer Kom in En kom in de stoer als je linker, Kom en eens toe, maak je licht deper en dichter. Kom en eens toe, mens op jezelf verlichten. Kom en eens toe, kom en eens toe. En je kotsen dat je tanden kregen trillen. Verwijder blad, kies ongeveer met totaal. Benoem de tof vrouw, ik laat in de vrouwen en ze bestel je je Kom eens eens eens kom eens kom eens Kom en is toe, we zitten. Kom en is toe, laat de pa, moeder binnen. Kom en is toe, laten we laten vullen, want. Kom en is toe, Kom, is Oh! Yes! Goeie avond, dames en heren, dat nog nog orgaanklap. We hebben er zin in. Godverdomme. Dit was uh, de vierde band die we hebben gezien: Orgaanklappen. Uh, bestaande vanavond uit Puk. Chris, Klaus, Tom en Juri. Goed, hè? Yes, hartstikke goed. Ja. Uh, de, de act is iets anders, uh, heb, zie ik. Uh, want uh, de vorige keer was jij niet beschilderd. Uh, nee, nee, nee, maar dat was hoe lang geleden? Vijf maanden, vier maanden terug. Nou, een hele tijd terug. En sinds die tijd uh, um, hebben we in het voorprogramma gestaan van de LP-release van Vrouwen zijn oké. Okay. Toen dachten wij, nou dan gaan we ook als vrouw. En toen hadden we dus de, uh, de oogschaduw gekocht en de lippenstift en de bla. En toen uh, stonden we daar in de lippenstift en zo. En dat is een beetje uit de hand gelopen en nu doen we het elke show. Dus sindsdien is het zo geworden. Maar het is, uh, het is nu wel altijd beschilderd. Ah, dus het, uh, uh, hebben jullie dat een beetje de kunst afgekeken of niet? Van een andere band, een hard rock band. Uh, Gene Simmons en Paul Stanley. Ja, heel goed. Mm, nou, vrouwen. over het algemeen, kijk, ja, het, uh, wat, wat, hebben het jullie hebben iets over, met vrouwen. Over, over, we hebben het iets uh, overdreven gedaan natuurlijk, maar. Um, uh, wat, ja. wat, wat fascineert jullie in vrouwen? Um, <laughs> ja, dat is een mooie, hè? Nou, eh... Uh... Ja, want. want uh, ja. He, met de, de manier. Ja, maar, maar, maar. Met de, de, de manier waarop jullie. Uh, jullie zo op het podium bezig zijn. dan is dat toch wel een uh, bepaalde uiting. Maar heeft dat iets met vrouwen te maken? Ja, vind ik wel. Ja, wa wa ja. Ik, uh, wacht even, ik snap het allemaal niet meer. Uh, de muziek. Ja, nou. Ga, ga ik even naartoe. Oké, okay, hier komt het. Hij zegt. Wij, wij hebben in vrouwen zijn, oké, okay, we hebben die opgedaan. Dat zei die, wat is, is dat dan afgekeken van Gene Simmons? Dan zeiden we, nee, voor vrouwen in het algemeen. Dat zei hij, maar uh, wat dan? En nu zeggen wij, ja, dat is afgekeken van vrouwen. Wat fascineert ons in vrouwen? Uh, de rondingen. Ja. Ja, ah, ja, ja. De ronde. weer, Jury. vlotte babbel. Goed, maakt niet uit. Uh, maar... Uh, de, de, die vierde voorronde die hebben jullie uh, nu uh, gehad. En jullie staan nu in de finale. Is dat, dat, dat, dat, dat, hebben jullie dat niet vorig jaar uh, hier uh, meegemaakt? Nee, wij hebben toen uh, niet de finale meegemaakt. We wisten ook niet dat hij was. Want we speelden ergens anders. En toen werden we op een gegeven moment gebeld. Van hé, hey, gefeliciteerd. En wij zijn van met wat? En zij ze van ja, met de bekers en prijzen. wij teringen, We wisten helemaal niet dat we daar kans voor maakten. En dat, dus dat was superleuk. En, uh, maar... Wacht even. Ja, sorry. Ik wil wel even daar aan toevoegen. We wisten niet dat hij was. We wisten wel dat er een finale bestond. Dat het een wedstrijd was. Alleen we waren gewoon niet door. We stonden gewoon niet in de finale. Ja, dat bedoelde toch. Dat bedoelde ik. Alleen toen kregen we die prijs. Nou, dat was super leuk. En, uh, en we hebben er heel erg van genoten dat we nu weer meededen. En nou, dat we door die, uh, naar de finale doorgingen, dat was te gek. En nu die finale gedaan te hebben, was uh, natuurlijk superleuk. En je leert heel veel leuke mensen kennen. Waarmee je, nou ja, we stonden net even te praten met wat gasten. Ja, dat is leuk. Dit het zegt niet echt heel veel. Want ik vertel helemaal niet wat ik heb gesproken. Maar, maar goed. Het is heel leuk. Het is heel leuk. Ja, um, dan even gewoon over jullie werk. Want ja. ja uh, toen jullie vorig jaar uh, aan deze hele editie hebben meegedaan. Ja, toen was het nog echt uh, stond het een beetje in de, in, uh, ja, in de kinderschoen noemen we het maar ja. Maar het is uitgegroeid tot uh, jullie betreft wel goed over nagedacht. Ja, nu, nu wel. Nou, het, het hele verhaal is, we zijn sinds ons dertiende bezig. En waarbij uh, andere bands vier verschillende bandjes gaan maken, hebben wij gewoon vier verschillende namen en genres aangenomen. Waarvan Orgaanklap uiteindelijk de leukste bleek te zijn. En um, waarom het zo super rommelig was toen was, nou ja, we waren natuurlijk ook niet uh, uh, zo ervaren als nu. Oh, nu zeg ik echt iets heel kuts, dat ik ervan oh, ben. Oké, okay, nou ja, super ervaren. Maar onze drummer, die had zijn uh, rug gebroken in een motorongeluk, dus we waren even heel lang uit de roulatie, want hij had allebei zijn polsen en zijn rug gebroken. Op twee plekken. En toen was deze, de Rob-Acta-voorronde van vorig jaar, was ons eerste optreden sinds het herstel van de drummer. Dus toen was het sowieso nog even uitproberen. En toen op uh, zo'n groot podium, ja, ja, van Puk. En... Uh, dus dat was even spannend gewoon. En dat ging heel erg rommelig en heel erg slecht. En terecht dat we niet door waren aan toevoegen, want uh, de gimmick wat we op het podium doen is gebaseerd op een beetje macho gedrag en, en stoere mannelijkheid, rock roll, en dat krijgt natuurlijk veel meer gestalte als we zelf ook een beetje um, stoer en mannelijker uitzien en uh, ja, dat uh, vind ik nou nog steeds niet heel Tom heeft, Tom heeft natuurlijk wel de, de goede baard en de buik ik, ik ja, ja naarmate we steeds ouder worden, naarmate we ook wat serieuzer overkomen en dat, dat helpt bij dit challenge wel. Ja, dat geloof ik, geloof ik eh, graag. Nou ja, dan is het nu afwachten wat het uh, nog gaat, uh, gaat worden. Maar nog even één ding. Waar is Orgaanklap uh, te vinden op het internet? Um, nou, sowieso. Als je Orgaanklap intruikt op Google gaat het uh, perfect. En natuurlijk op Facebook, Orgaanklap. En Bandcamp, staan we op. Orgaanklap daar zoeken. En Bandpage. Daar staat ook al gaan klappen en dat is eigenlijk het leukste, want op bandpage.com kun je ook meteen al onze shows vinden: nummers, de clip, daar staat alles op één plek. Dus ik zou zeggen Bentpage. Dankjewel. Ah, dank jou wel. Dankjewel, oké. Mag ik één heel groot applaus nog voor alle mensen die deze wordt mogelijk maken, laat jij voor. Want tot nu toe gaat het goed. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Jongens, wij willen jullie zo direct achterlaten met de laatste ek van de avond. Waarschijnlijk ook de beste, Weet iemand wie het is? Baptiste! Maar voor nu, wij waren Orgaanklap. Fijne avond. Wat een op een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 pakken <mister> diggeje, zei je dat we het zeggen pakken dat we het zeggen je, zei zei je je zichzelf voorzien, allemaal alles de Ik klink alleen in de dagelijks. Elke ik klink alleen in de dagelijks. is geen idee, het is een soort leeddagelijks. de boerderij, kom ik de kast en dan ben ik. Pak je negen, hij bent op de negen. hij komt alweer, zeg het niet jullie wel. een geweldige avond. Tot ziens. En dat waren ze dus Orgaanklap met uh, hun optreden. Nou, ze hebben dat uh, naar mijn idee wel uh, leuk gedaan. Het enige wat, uh, wat mij opviel was tijdens het interview dat ik uh, ze eindelijk eens een keer stil kreeg. Ze eindelijk de eerste keer uh, dat, uh, dat ik met serieuze vragen kwam en dat ze het uh, zelf niet meer wisten. Dus fokke aan de ene kant wel leuk. Aan de andere kant... Was het ook wel, uh, had het ook wel wat. Want ze uh, dus gaven er toch ook wel weer antwoord op. En dat was natuurlijk wel... Uh, toch ook wel weer uh, de winst van, uh, van het gesprek. Door met de laatste act van die avond. Het is de enige die uh, geen uh, voorronde wisten te winnen. Maar omdat ze de publieksprijs uh, uh, wisten te winnen... en ze waren uh, met de meeste publiekstemmen... waren ze er doorheen gekomen. Onder andere die van mij. <laughs> Heb je ook nog in de finale op zich gestemd of niet? Nee, in de finale ben ik helemaal nergens aan toegekomen Helemaal nergens aan toegekomen uh, Maar goed, uh, volgens mij telden die stemmen die ze toen in de voorronde... Uh, telden mee, ook geloof ik bij de finale. Dacht het wel, hè? Dat, uh, dat alles uh, wat... Al die, kleine ja. al die kleine beetje's die, die er toen al uh, werden uitgebracht... Uh, die uh, hebben natuurlijk ook meegewerkt bij uh, de finale. Nou, uh, wat dat gaat... Baptist, dat was dan... Zeg maar de, de, de laatste die, uh, die we gaan horen. En ook die wordt weer geïntroduceerd door PV Vision. <celainski those emerging waves> laatste act van deze onvergetelijke, prachtige, zeer gevarieerde avond. Met nadruk op zeer gevarieerd, want we krijgen weer een totaal ander plaatje. Qua muziek en qua beeld. Maar het zal u niet gaan vervelen, dat kan ik u beloven. Um, zij waren tijdens de vierde voorronde, de laatste voorronde, de winnaar van de publieksprijs. En ik heb al gezegd, tijdens die voorronde kwamen er allemaal bands voorbij bij die jury. De jury heeft er onwijs lang over gedaan om uiteindelijk een winnaar te kiezen. Dat was toen Hoe versus Hood. Die hebben vanavond ook al gespeeld natuurlijk. Maar de jury besloot dus... wie van de publieksprijswinnaars van elke voorronde... er naar de finale ging. En dat was dus deze band. Um, de jury zei in hun rapport... er zijn niet veel van dit soort acts in Nederland... Erg eigenzinnig werd er ook geroepen. Erg origineel dan ook. En de visuals vond de jury ook te gek. En dan wil ik even bij zeggen, ook vanavond zijn de visuals weer van 14K Visuals. Heb je hem? Ik kan u één ding beloven, het wordt een verrassend optreden. Geef een applaus voor Baptiste! Nou, baptist heeft uh, behoorlijk wat, uh, wat aanhang. Ook uh, hier achter uh, de, de coulissen. Uh, ja, heren, het uh, finale zit er nu op. Uh, Matthijs. Je... Ja, dat klopt. Even lekker een uh, haal uh, neem aan je sigaret. Ja, de finale zit erop. Ja. En uh, we hebben ervan genoten. We hebben zeker heel hard gewerkt voor het laatste stuk. En dat ging perfect. Ja, want jullie hebben iets nieuws uh, er in uh, aangebracht. Geloof ik, zelfs een koor. Ja, we hebben een, een koor. Dat zijn een paar leden van het Haarlem Studentenkoor. En nog een paar vrienden daarvan. En uh, we, we hadden altijd het idee met de track absoluut De laatste dus. Um, om daar iets... Ja, we, we hadden het al heel lang dat we een, een track wilden met koor. En Matthijs is gaan schrijven. En het klonk wel heel erg cool. En uh, toen zijn we dus mensen gaan zoeken. En nu hebben we dus geflikt. En uh, ja, ik, ik merkte wel dat... In het begin, het gingen wel technische foutjes, maar uh, de, ja, het publiek die vond het volgens mij echt heel mooi. Want je die hoorde echt gewoon elke keer nadat ze weer klaar waren met zingen, gewoon echt een luid applaus. En dan kwam de bas in en dan gingen ze weer joelen en dan ging ik weer drummen en dan gingen ze nog meer joelen. Dus ik denk wel dat het iets heeft gedaan met de mensen. Zit het ook een beetje nu in jullie, dat jullie een beetje de grenzen aan het verleggen zijn met die muziek die jullie aan het, uh, met, met, met z'n twee aan het bedenken zijn? Ja, sowieso hebben wij elektronische muziek samen met live muziek. En willen, ja, we zijn sowieso een beetje aan het experimenteren en willen kijken wat we daar allemaal mee kunnen. En ja, we hebben zowel zingen en gitaar en saxofoon nu. En toen dacht, ik, ja, koor, dat kan ook natuurlijk gewoon. En zo kom je op dingen en dan ga je gewoon kijken wat mogelijk is en proberen zo, zo nieuw mogelijk te zijn. Er ook, is het alleen maar muziek schrijven of zitten er ook toch nog teksten in? Ik doe het even bij jou, Matthijs. Er zit ook nog wel tekst in, ja. Niet heel varierende tekst. Maar zeker wel een tekst met een bedoeling. Is de, de, de, je hebt het net over de koor, Dimitri. Uh, is dat ook iets wat jullie, uh, zeg maar, nadat jullie de, in de laatste voorronde hebben gezeten? Dat is februari. Ja. Nou, dan is het uh, maart en dan april. En is dan in, in ja, die krap tijdbestek moet je dat, uh, dat idee uh, verder dan uit gaan werken met een koor? Ja, ja het, het, het, het, het, het erge is nog ook dat wij heel erg goed zijn dingen uitstellen. <laughs> en, uh, dus, dus het is niet in, dat we in maart, maar volgens mij uh, ja, eind maart... We hadden, we hadden het al liggen en Matthijs had het zelf ingezongen. Maar echt het koor bij elkaar zoeken, uh, dat hebben we inderdaad in die korte periode gedaan. En uh, ja, dat. Ja, uh, want want uh, uh, ja, het, het geeft niet te doen, want je moet natuurlijk... Uh, iets op poten zetten om toch ook even te laten zien: van uh, in de finale dat je iets extra's hebt, ja. waardoor je in die finale bent gekomen. Ja, dat was het. En het is heel erg, uh, omdat we elektronische muziek maken, ja. dat het heel erg al snel lijkt. Uh, ja, ze staan achter een laptop, ze dru drukken op wat knoppen, omdat je, je ziet niet heel goed wat we doen, terwijl we wat degelijk echt aan het schuiven zijn met, met lage muziek. Alleen dat zie je niet. En het is juist heel vet om, dat, om dan de combinatie te maken met iets wat je wel ziet. Iets wat mensen ook herkennen van... ...het is best zo kerkelijk uh, gezongen. En het is heel erg mooi. En het is, wij vinden het vooral heel vet om zeg maar, die, die, die combinatie te pakken... ...dat mensen die zien iets, die voelen iets... ...want het, het is niet muziek, het is, de zang is niet iets waarvan je gewoon ja, geen emotie hebt of zo. En dan met onze muziek en dat dan samen te pakken naar... De volgende stap ofzo. Ja. Nog even over die elektronische muziek. Hè. Uh, waar, is die, waar komt die fascinatie eigenlijk vandaan? <laughs> die fascinatie? Nou ja, gewoon... Eerst ga je uh, instrument leren op school. En toen kwam ik een keer uh, bij een vriend thuis. En die was bezig met een programma waarmee je muziek kon maken. En zo ben ik daarmee uh, gaan spelen. En zelf uh, ook thuis aan de gang. En op een gegeven moment dan, dan gaat het niet meer spelen worden. Maar dan ga je ook serieus proberen dingen te maken. En zo tja, is dat gaan groeien. Wat, wat leuk is van elektronische muziek, er zijn geen grenzen. Of tenminste, ze zijn er wel, maar ze zijn nog lang niet ontdekt. Uh, en dus wij, wij hebben dan elektronische muziek met, met instrumenten. Maar weet je, qua stijl heb je er al honderd. Want wij worden dan weet je, funky, techno, ambient. Dat soort muziek worden we genoemd. Terwijl ja, we, hebben ook gewoon, we hebben dubstep tracks, we hebben ook gewoon echt normale beatmuziek. We, uh, we hebben een soort van ja, echt een goede electro-track. En zo kunnen wij gewoon blijven zoeken naar genres binnen het elektronische spectrum. Ja, en variatie is denk ik ook wel een toverwoord. Ja, zeker. We willen, <laughs> we willen eigenlijk zo gevarieerd mogelijk blijven, maar toch binnen een bepaalde. Uh, geluidsbibliotheek uh, ja. Geluidsgrens, geluidsbibliotheek Ja yeah. uh, Nou, een slotvraag maar aan jou Dimitri uh, Baptist Baptist, hoe je het maar noemen wilt waar, ja, waar, waar zijn jullie uh, te vinden? Uh, www.baptistsounds.com En uh, facebook.com slash baptistsound twitter.com slash baptistsound soundcloud.com slash baptistsounds Dus alles met baptistsounds erachter ben heetten gewoon Baptist. Dank jullie wel. Kijk gedaan. Waren ze dus, Baptist, uh, de winnaars van de Roppakda-award. Want uiteindelijk uh, waren zij degene die uh, de hele handel wisten te winnen. En daardoor mogen ze dus aanstaande zondag om 1 uur op het hoofdpodium uh, Bevrijdingspop gaan openen. Dus, Is het? Ja, ik ben heel benieuwd ja, wat ze gaan doen. Want ik, uh, ik heb even gelezen uh, in het Haarlemstadblad dat ze dus nu met een, uh, in plaats dat ze met drie man het koor doen, staan ze nu met 28 op het podium. Dus oh, het, magisch. Het, het wordt nu uh, echt Waar een, mensen gescoord. Uh, ja, wordt het, het wordt nu echt interessant. Uh, goed, dat was uh, Baptist. Uh, mocht je gewoon willen weten hoe het klinkt, ik zou zeggen, zondag op het hoofdpodium. Uh, of op het hout. Uh, nou, wat was het ook alweer? Het, uh, het hout. Uh, het hoofdpodium? Ja, hout, hout, hout, hout veld, hout. Ja, ik, ja, dat heette Ik voor heel vind. Nou, ik ken Leij het hoofdpodium. Ja, nou goed, maakt niet uit. Uh, daar staan ze dus. Volgens mij heet het. Uh, het, je, nou, het, heet nee, het niet Nee, nee, nee. Nee, nee goed. Nou, ik zal eens even kijken. Want uh, nu, uh, nu begin ik ook echt een beetje. het hele verhaal. Ik had het net, ik had het net gezegd. Uh, Bevrijdingspop.nl. Hoppakee. En wat uh, krijgen we dan? Dan krijgen we uh, de blokken schema. Blokken, schema. Houdpodium. Houdpodium. Ja, dus dat uh, is een beetje het, uh, het verhaal van alles wat er, uh, wat er uh, te doen is. Ja leuk, komt, uh, komt Pascal ook nog even fijn uh, beneden met, uh, met alles wat er... Uh... Volgens mij heet het gewoon... Waarschijnlijk voort. komt hij gewoon weer met oud nieuws, dat ja, we ja, het net gevonden het, hebben. Dus, uh, volgens mij heet het gewoon Vloojeveld, toch? Vloojeveld, ja zie je, heet, het heet het Vloojeveld. Uh, Frederikspark. daar staat het uh, Jubileumpodium. Dat staat uh, een beetje uh, aan de andere kant van het provinciehuis. Een beetje tegen de, tegen de baan aan. Dus da, da, daar moet je het, uh, moet je het zoeken. En dan heb je nog uh, daartussenin dat, uh, dat, dat podium waar uh, we een beetje elkaar aan het afspreken zijn. Nou, dat is een beetje in het kort uh, wat we kunnen, kunnen vertellen over Verwijdingspop. Nu door met Rob Murphy. En Rob Murphy is een Engelsman. Tenminste, dat heb ik hem laten vertellen. En What Do I Say... waren ze dus, uh, of tenminste Rob Murphy uit Engeland. Uh, het is even om en om, <coughs> want dat uh, gaan we nu maar even doen. Uh, en dit is weer eventjes uh, even flink uh, de herrie erin uh, schoppen. De uh, mannen van Never Daar ze de mannen van uh, Neverone. Met uh, een drummer die uh, ik uh, vrij uh, geregeld uh, al heb uh, vervoerd. Ruben Assen. Hij is ooit uh, de man die delen heeft uitgemaakt. Van uh, een band. En dat was Naszewski. Daarin speelde ook Merlijn Nash. Merlijn Nash. De man die een tijdje terug. Ik geloof twee maanden terug. Een, uh, een EP heeft uitgebracht. Een mini album met zeven tracks. Zullen we... Zeer spoedig ook weer eens even wat uh, aandacht aan uh, besteden. En uh, ja, natuurlijk uh, is de andere zijn bassist. Dat is Robert Komen. En die uh, speelt zo af en toe nog bij Zorita mee. En hij uh, ondersteunt Fabian de Dammers bij een aantal uh, concerten. Nou, concerten, optredens, laat ik het dan maar bij de zeggen: optredens in het land. Dus dat, uh, dat wil nog wel eens uh, gebeuren. En verder, ja, verder is het uh, op dat vlak uh, redelijk rustig. Uh, wat dat betreft. Uh, Robin Assa heeft het uh, heel erg druk met uh, Navarone. Jongens, die schenen uh, toch behoorlijk wat op uh, de, in het land op te treden. Dus, dus dat kan ik er in ieder geval wel over zeggen. Het is uh, bijna uh, vier minuten voor tien. Dat betekent dat we zo langzamerhand het, uh, het licht uit gaan doen. Volgende week hebben we dan iets bijzonders. Volgens mij niet, Marcus. We hebben... Volgens mij niet. Nee, nee, nee 9 mei nog, nee, nog niks. 16 mei dan wel. Dan uh, komt... Uh, A-Street komt al langs. Ga Volgende week ga ik ze bekijken in Café Lokaal in Heemskerk. Daar treden ze op. En dan zal ik ze nog eens een keer even aanschouwen van wat er gaat gebeuren. De week daarna is Galloway Hill is dan bij ons te gast. En dat zal dan de laatste acte zijn die we dan nog hier ontvangen. Want een week later dan is het hier inpakken en wegwezen. En dan zijn we ook een paar dagen gewoon niet hier in de studio. Dan draai je ja. ergens een, een of andere... Nou, op zich zijn we twee dagen uit de lucht. Gewoon helemaal twee dagen uit de lucht. Wat is twee dat? dagen zijn we gewoon uh, dood. De, de tijd uh, dat Rijn van Lunteren dat we nog even een, uh, een pc'tje neerzetten op uh, bouwspelers, dat uh, dat is voorbij. Dat kunnen we niet. Dat kan niet geregeld worden. Ik kan niet een pc'tje daar uh, en dat we dan gewoon. Het uh, uh, is niet mijn slaat. Ik zorg er gewoon voor dat in de laatste twee weken van mij alles wat hier staat ergens anders heen gaat. Laat maar. Uh, we hebben er nog één uh, staan. Dat is uh, Linda Kreutsen. Die gaat uh, het, uh, het afsluiten. En dat is dit mooie nummer wat ze hier uh, tijdens de uitzending heeft uh, gespeeld. Het was een hagelnieuw nummer en ze zit nu in Thailand. Hier is home. En wat ons betreft, tot volgende week. Hey. A little love, a little after, before ever after fate into light. Take me to the page, the fertile stage, two hearts meet each other. Let it go he said just go home he said home. op 104.5 en in de ether op